Gouden rit, maar Mantia, uh, ja, die wil wel graag natuurlijk nog Het de echte Amerikaan, Dus je moet echt iets, iets gaan halen. Dus het kan vandaag. Ja, hij is trouwens de reden dat we uh, vandaag al de huldiging gaan krijgen... met medailles en al van uh, de Olympisch kampioen... en het zilver en het brons op de duizend meter. Omdat Mantia dus vandaag rijdt, maar ook morgen rijdt. En dit IOC wilde niet het risico nemen... dat iemand uh, die in actie moet komen naar dat Metal Plaza toe moet. Dus Mantia, nu gestart tegen Joël Dufter... de duizend meter specialist uit Duitsland. Een van de weinige talenten bij onze oostenburen vandaan, 22 jaar uit Zuid-Duitsland, uit Insel. Uh, zij zijn gestart voor deze 13 13e rit. De rit voordat dat Davis in actie gaat komen. Wat doet Davis' landgenoot Mantia? Die opent in 16.63. En dan geeft hij 1300ste van een seconde toe... op de opening van Nico Ile en schaats daar mooi naar de binnenbocht... maar het verschil met Dufter op de kruising is niet groot. Is niet groot, maar er zit wel een mooie, stabiele slag in van Joey Mantia. 16.6 is voor hem gewoon een keurige opening. Hij zal het moeten hebben van twee goede rondes. Nu naar die buitenbocht toe en dan gaat hij na 600 meter... Dan komt Doefte daar. Probeert hij eronder door te komen. Dat lukt niet helemaal. Het gat is een metertje of 4-5. En dan kan de Mantia op die laatste kruising daar mooi van profiteren. Kan hij daar heel hard heenrijden. 100 tijd voor Mattia 25-3. En dan loopt hij die hele buitenbocht mee. En dan kan hij gaan jagen op de kruising. Ja, dit doet hij goed. Joey Mantia. En dan gaat hij naar de boomlange Duitser toe. Die wat wilder is in zijn slag. De linkerarm van Mattia ligt prachtig mooi. Stil op de rug. Terwijl die linkerarm bij Doefte er alle kanten op gaat. heeft hem te pakken. Goede laatste bocht hoor. In die laatste bocht. 1 0 de hele goede snelste tijd. En die tijd gaat eraan. We gaan naar de 108,5. Alsjeblieft. Ja, Mantia. Daar staat hij. 108,56 voor de Amerikaan van 32 jaar oud. Daar was hij vorig jaar bij de WK afstand derde meegeworden. Achter Kjeld Nuis en Vincent de Hetre. En ik denk dat Mantia inderdaad met deze tijd ook nu bij de Olympische Spelen. Serieus kans hebben is voor een medaille. Hij leidt nu voor Ile en zijn landgenoot Whitmore. En zo zie je toch, Erwin, wat zo'n kruising met je kan Tuurlijk, hij had gewoon de ideale kruising. 6 meter, met meter achter de kruising te komen met iets meer te hebben. Dan kun je echt gaan heen rijden, dan kun je echt doorheen trekken. En zo'n kruising heb je nodig om een keer op een keer boven jezelf uit te stijgen... en een keertje op een podium te komen. Dit, dit kan genoeg zijn, het wordt, eh, wordt heel krap, maar het kan genoeg zijn voor een podium. Drie tiende langzamer dan de winnende tijd van vorig seizoen van Kjeldnuis. Dat was toen 1.08.26. De hertere destijds tweede in een tijd die 200ste sneller is... Dan de tijd van Mantia nu. Nico Iele ziet het allemaal gebeuren en die zal wel denken... als ik maar geen vierde word, dan uh, ben ik in ieder geval tevreden. Ja, het meest tevreden zou die Duitser natuurlijk zijn... met een medaille, over medailles gesproken. Twee keer goud staat aan de start op de duizend meter. 35 jaar is die inmiddels uit Chicago in Illinois. De grootheid Shawnee Davis... Zoals hij daar altijd rustig staat bij de start. Zoals hij altijd die armen op de rug houdt. Even zwaaien naar het publiek, hij schudt zijn handen op dit moment los. De man die begon op het shorttrack ijs en daarna furoren maakte voor de Verenigde Staten. Op de lange baan. Olympisch kampioen van Turijn, 1.0889. Olympisch kampioen van Vancouver, 1.0894. Achtste in Sochi. Wat heeft Good Old Davis nog in de benen bij zijn... gaan wij vanuit laatste Olympische optreden? Tegen Takura Oda uit Japan, 25. En Oda was de tegenstander op de hey. 1500 meter van Kjell hey. Reet Reters dus toen tegen de latere winnaar. Oda stond in de afgelopen Olympiade één keer op het podium... na een wereldbeker 1000 meter En dan staan na 2006... achter de Herter en de hier afwezige Kulisnikov. Oda gestart in de buitenbaan. Shawnee Davis gestart in de binnenbaan. In deze ode wat het moet worden aan zijn kunsten. De ode aan Davis, maar hij legt het af over de eerste 200 meter aan Oda... En die opent 300 sneller dan Mansiadev. Ja, en 16-7 voor Charlie Davis. Ja, dat is in principe gewoon een prima opening voor Charlie Davis. En dan gaat hij over die kruising. Niemand voor zijn rijden, want Ola die gaat, gaat op hem jagen. Davis gaat naar die buitenbaan. En dan kan hij nog één keer. Wat, wat geniet ik eigenlijk van deze man? Een mooie buitenbocht lopen. Laat je. Hij gaat gaan nog mee. één keer boven jezelf uitstijgen, Sean Davis. Op 600 meter gaan ze gelijk. Maar dan komt het op aan, hè. Sean Davis, rondje 25 is prima. Hij heeft om het ook die mooie lange buitenbocht En hij kan gaan jagen op de Japanners. Hij heeft dezelfde rit als, als Mathien hiervoor heeft. Hij kan het gaan doen, maar achteraan aangehaakt in ieder geval bij Oda in die buitenbocht. En daar komt Davis met z'n lange klappen wel aan. Maar het is niet zo rap als Mantia deed in de rit hiervoor met Doefter. Hij komt er ook niet onderdoor. Nee, Oda gaat deze rit winnen. En die heeft nog wel wat over. Pesten nog van alles uit. Er rijdt dezelfde tijd. 1.0856 als Mantia. 1.0856. We gaan de duizendsten bekijken aan het einde van deze rit 14. 1.0856 voor Oda. Zelfde tijd als Joey Mantia. Davis... Met de derde tijd, 1.08.78. En Oda is vierduizendste langzamer oh, oh. dan Joey Mantia. Hij buigt, er staat op het scorebord nog een 1. Maar hij staat tweede, Mantia 1. 4.000 4000ste daarachter. Oda op de tweede plaats. En dadelijk alles beslissen de laatste vier ritten. Ja, dat heb je natuurlijk met uh, oud-Olympische kampioenen. Of, Eigenlijk, je, bent, je blijft altijd olympisch. Je kampioen. blijft altijd Olympische Die, olympisch die olympisch rennen onmiddellijk top. bij een mooie rit richting het hekje. En uh, dan duurt het even voordat ze terug zijn. zijn ze weer, we weer. Ja, daar zijn ze weer. Want ze zijn snel. Ja. Uh, nog steeds. Uh, ja, ik heb dan toch weer genoten van Johnny Dea. Zeker. Ja. Wat een grootheid. Hè. We, we hebben al zoveel races van hem genoten. En hij was ontzettend goed onderweg. 16-7, 5-2. Ik dacht even, hij gaat die snelste tijd pakken. Maar je, je ziet gewoon dat het, uh, dat het dan stokt in die laatste ronde. Het lichaam wil niet meer. Ik vond echt dat hij uh, die eerste 600 meter, ik was echt uh, onder de indruk. Ja. Hij liet... Uh... Heb ik in tijden niet gezien. Het hele seizoen nog niet ja. gezien. De power en de energie die hierin lichten. Alleen ja, hij kon het gewoon niet. Je ziet gewoon dat hij het niet vol kan houden. Er werd net voorspeld dat die uh, 1.0856. Die dus ook gereden werd door uh, Oda. Maar Mantias, is dus net een paar te sneller. Ja. Dat, dat dat wel eens uh, goed zou kunnen zijn voor de medaille. Zou je het daarmee eens? Ja, ja, dat zou heel goed kunnen hoor. Als je even kijkt naar de andere lijst. Uh, van uh, van uh, mensen buiten de drie uh, toppers die we altijd hebben genoemd. Het zijn niet zomaar jongens die deze tijd gaan verbreken hoor. Echt niet. Nee. Nee. nee, dit is gewoon. Een paar jaar geleden was dit gewoon uh, 1-0-8-5. Daar kon je gewoon een lipje mee winnen. Uh, dat, uh, dat, dat is, uh, die, die tijden zijn van 1 8, half nou, ongeveer de beste tijden naar 8 lager gegaan. Ja. Nou, we zullen ik zien nu al uh, wat het waard is want wie staan er op het eisen, was. Achterrijders komen nog. Het is de beurt aan Alexandre Saint-Jean en Tae-young Kim, rit 15 van de 18 bij deze 12e Olympische 1000 meter en afstand die pas in 1976 in Innsbruck voor de eerste keer op het programma stond. Toen won een Amerikaan, Peter Muller. Het is wel een Amerikaanse afstand met vijf gouden medailles en er staat dus ook nu een Amerikaan bovenaan de ranglijst, die Joey Mantia. De Canadees Saint-Jean komt niet bij de Koreaan Tae-young Kim, de 23-jarige Koreaan opent in 16.39. En is daarmee prima begonnen. En 24 honderdste van een seconde sneller dan Mattia. En hij heeft daar de ideale, uh, ideale kruising. Want hij kan op die Canadees gaan jagen. Met hele mooie, rustige slagen. Hij houdt de rust. Komt hij er onderdoor. En met ingang van de bocht zit hij er al naast. En dan heeft hij een hele goede bocht. Ja, hij kan hem nog net houden op 600 meter. Kijken wat die rondheid is. Dus die rondtijd moet hard zijn. Oh. Ja hoor. 24-9 voor Kim. Kim rijdt hier heel erg hard. Nog 300 meter. Maar gaat hij dit volhouden, de 23 jaar? Koreaans kampioen op de 1000 meter. Goed hoor, energie. En heel veel energie. Van alles uit op de kruising. Gaat naar de buitenbaan toe. Begint nu aan de laatste buitenbocht. Maar het ziet er nog altijd goed uit. Het ziet is er heel goed uit. het stilvalt. Deze Taeyoon Kim. Daar komt hij aangegleden naar een nieuwe snelste tijd, denk ik. Een ja, 10822. Taeyoon Kim is de naam. En die rijdt hier bijna een persoonlijk record. De Koreanen gaan allemaal staan. Die juichen en zwaaien met de vlag. En geeft ze eens ongelijk. Dit is een hoog niveau zeg. Op deze 1000 meter. Oh, oh, 1.08.22 van Jung Kim. Mantia verdreven naar de tweede plaats. Jongen, jongen, wat een verrassing is dit zeg. Die zagen we even niet aankomen. Echt een en... fantastische rit. Fantastisch ja. reden. 4 tot 9, 6 8. Hij bleef rijden. Hij bleef glijden. De ideale kruising. De lat ligt hoog Sebastiaan. Heel erg hoog. 1.08.22. En er moeten nog drie ritten te gaan. Ja ik zit even snel te kijken nog. 10e, 17e en 2 keer 14 e Dit seizoen in de Wereldbekers. Deze Thay Yoon Kim op de 1000 meter. En dan nu bovenaan in 1 22. En dan krijgen we nu in de baan Koen Verwij voor zijn duel met Horwald Lorensen. En raad eens wat de snelste 1000 meter is die Horwald Lorensen ooit reed op zeeniveau. De race die hij reed in Stavanger dit jaar: 1 22. Kijk, ik hou van statistieken. Gelijk aan de tijd waarmee Jung Kim nu aan de leiding staat. Holler Lorensen uit Noorwegen. Moet dus iets doen wat hij nog nooit eerder heeft gedaan. Op laagland op zeeniveau, een duizend meter rijden binnen de 1.0822. Maar datzelfde geldt voor Koen Verweij. Want die reed bij het Olympisch kwalificatietoernooi 1.0836. En dat was toen dat hele hoge niveau wat Koen Verweij had. Het niveau dat hij hier in Gangneung, bij de Olympische Spelen, niet heeft. Dat zagen we op de 1500 meter waar hij elfde werd. We zagen het op de ploegenachtervolging. Waar hij alleen maar mocht rijden in de eerste ronde in de kwartfinales. Koen Verweij moet nu proberen om wel die goede race uit zijn benen te schudden. Tegen... De man die in navolging van Erik Haydn als tweede ooit... olympisch kampioen kan worden op de 500 en de 1000 meter. Holwar Jolmefjord-Lorensen uit Fana in Noorwegen. 25 jaar jong, protege van Jeremy Waterspoon. Die is zeer gespannen en met een coole blik zoals we gewend zijn. staat toe te kijken. Ja, nu beweegt hij een beetje met de schouders, die Waterspoon. Terwijl we zien... Hoe de schaatsers hun schaatsen, de ijzers neerzetten achter de startstreep. Verwij in de buitenbaan, Lorensen in de binnenbaan... Gaat Lorentzen wat hebben aan Koen Verwij als tegenstander? Koen Verwij staat niet helemaal genoeg bij de start. Maar hoor, startschot van de Noordse starter. En dus zijn ze allebei goed vertrokken op jacht naar die supertijd van Tij Jun Kim. 1 Maar Koen Verwij komt niet lekker door de eerste buitenbocht heen. Lorentzen oh, komt al onderdoor oh, oh, oh. gesneld en pakt daar de eerste meters voorsprong. De man in het blauw leidt en opent in 1646. 1646 is gewoon een goede maar Niet nee, superhard hoor. Nu komt eraan. Nu moet hij een heel hard rondje rijden. Hij rijdt een goede even twee, 2 tweede binnenbocht. Lorenzen. hij rijdt rustig. Hij heeft rust in zijn slag. Lange slag al op de kruising. Lange rustige slag. Nu gaat hij aan de buitenkant. Koerverweij probeert dichterbij te bijkomen. Maar Neo Koen is weg. Koen die de nu al 20 meter achter. Wat gaat die rondtijd worden voor de van, van Lorenzen? Het ziet er nog prima uit, maar het gaat niet super super hard. 24-9. Dit is uh, goed, maar even, of het heel hard is. 41-38. De vertwijfeling slaat toe bij mijn co-commentator er ja. bij meneer we zien er van pijn vertrokken gezicht van Omar Lorenzen die voor Koeven wij langs en het toch een beetje lijkt stil te wel op de kruising. Oh, hij, hij, hij geeft nu gas. Hij geeft nu gas. zoveel snelheid te hebben, maar er komt nog een versnelling uit de benen van Lorenzen door de laatste binnenbocht heen. Daar pest hij zich nu doorheen met die, van, met die blik die oh. Oh, ja. en we gaan naar de 107. We gaan naar de 108. Nee, 107. 107-99. Hij flikte toch. Hij flikte toch met de ronde 26 23 rondes sneller dan. Tai Kim. Horwart Lorentzen mag dan een van pijn vertrokken blik hebben. Maar hij doet iets dat hij nog nooit deed. In navolging van Kulisnikov en Nuis is hij de derde die op zeeniveau de 1000 meter aflegt. Binnen de 108. 10799. Terwijl Koen Verrij de zevende tijd noteert. Hij heeft het heel knap gedaan hoor. Hij heeft echt rust bewaard in de eerste 600 meter. Niet als een 500 meter als een dolle stier doorgaan, Maar lange klappen maken dat je overhoudt in die laatste ronde. En dan heeft hij het goed gedaan hoor. Rondje 24-9, 26-6. Maar dit is een tijd Sebastiaan. Ja. Dit is hard, dit is heel hard. Maar dit kan... Kankie held ook? dit Kjeld En als een kaa bij heel goed is, dan ben ik ervan overtuigd... dat kaa het ook kan. Maar die heeft nog niet in 1 7 gereden op zee-niveau. staat nu wel aan de start. Tegen Venstal, de Heter, terwijl Koele Koenverwein... Met een vrij neutrale blik en een rood aangelopen gezicht natuurlijk. Nu voor ons langs uh, schaatst in de uitrijbaan. Hij schudt nee, terwijl hij keek naar het scorebord en ziet dat hij langzamer is. Dan Lorenzen, dan Kim, dan Montia, dan Oda, dan Davis en dan Ile. Koen Verwijs staat zevende. Dit zijn uh, Olympische Spelen zonder medailles tot nu toe. Morgen komt nog die massastart, maar dat zien we dan wel weer. Lorenzen, bovenaan de ranglijst. Gaat hij hem ook winnen? Vier man nog gaan komen. Gaan de aanval openen. Op die 1.0799 Kuivenweij in de maan zijn laatste duizend meter... dateert van begin december in Salt Lake City... bij de wereldbeker waar die toen vierde werd. Daarna raakte hij geblesseerd bij het Olympisch kwalificatietoernooi En nu mocht hij het opnemen tegen een geblesseerde man uit Canada... Faisal de Hetre die uh, na een fotosessie van de Olympische Ringen afsprong... vlak voordat we deze Olympische Spelen begonnen... en daarbij zijn enkel geblesseerd raakte... Hij is wel enigszins hersteld, maar kan nog altijd niet voluit gaan. 21ste slechts op de 1500 meter. De Herter, die zijn armen nog eens los schudt... en weet dat we over 15 seconden... wat zit er toch lang tussen, die anderhalve ja. minuut altijd. Gaan starten, Keltnuis gaat voor ons langs. Ja, heel concentreerde gespannen. blik, gespannen. Hij heeft dat goud op zak. Hij weet dat hij de tijd van Lorenzen kan rijden. Maar hij moet het dadelijk doen in de laatste rit. Kai bij, de koele kikker, de nuchtere man. Ingetogen als altijd... Gaf hij zijn interviews de laatste dagen. Ready heeft geklonken. Verbij. Staat diep. Mooi bij de start. Ze staan goed mooi weg. Oeh, oh nou. Hij was goed weg in het startschot. Maar maakt er volgens mij toch een heel klein missetje bij een van de eerste passen. Desondanks komt hij meteen naar de Hertre toe. Maar dat hadden dus we wel kijken. verwacht. Omdat de Hertre dus last heeft van die verstuitte enkel. En kei voorbij. Denderte vandoor. De man die slechts werd op de 500 meter open, Nu in 1649. En is er maar 300 honderdste van een seconde. Langzamer mee dan Howard Lawrence. Ja, dan komt hij op de binnenbocht. Dan rijdt hij een hele mooie binnenbocht. Kan hij hem goed houden? Versnelt hij hem goed uit op de. Kruising. Gooi die twee armen los. Bij het uitkomen van de bocht. Op die kruising naar die buitenbocht toe. En dan is de hertere die is weg hoor. Die die is weg. Hij moet het helemaal alleen doen. Hij heeft goede snelheid. En dan moet het zo meteen op 600 meter. Die ronde, ik ben heel benieuwd naar die rondtijd. Gaat die rond ook een rondje 4 okay. zijn. Nee hoor, een rondje 25-2. En die moet hij goed maken. Die moet hij echt een super, super, super, super, super. Super slot ronde ja, gaan rijden. Twee in rondes de rond voor seconde goed maken op Lorensen. En of dat erin zit, dat betwijfel ik. De protester van Gerard van Velde, De man van de 10718. Nee. In Salt Lake City. Oh, oh. Waarmee Van Velde in 2002 Olympisch Goudwon voorbij. Voor de langs langsgekruist. Nu door de laatste binnenbocht heen. Nee. Natuurlijk wordt nee. het wilde. Natuurlijk is dat niet zo soepel meer als dat het was. En het wordt een 1 8 62 Hij staat vijfde. Kuiven doet de kap af van zijn schaatsbak. Kijpt, kijkt met een beetje samengeknepen ogen naar het scorebord En ziet dat er andermaal geen medaille in zit voor hem. Nummer vijf. Nummer 17 is de Herteren. Och jongen, wat laat hij een kans oh, liggen. Oh, oh, oh. Op een uh, medaille. Andermaal door die enkel blessure. sturen. Lorentzen 1. Kim staat 2. Mantia staat 3. Op deze vrijdag. De tweede en laatste vrijdag... van de Olympische Spelen. Het is een week... Nadat Esmee Visser goud won op de 5000 meter. Op de lange baan. De laatste gouden medaille voor Nederland. Nog altijd. Gisteren Susanne Schulting bij het short track op de 1000 meter. Komt daar Kelt bij op de 1000 meter. Kelt is Keltnuis. Olympisch kampioen op de 1500 meter. Tien dagen geleden. Hij deed toen datgene dat iedereen van hem verwachtte. Kan hij dat kunstje nog een keer doen? We zien de strakke blik bij Kjeld Nuis. Mika Pautala, de Finse tegenstander... zit net als Nuis nog altijd op ja, zeg maar die middenbarrière daar. En het duurt nog een minuut en twintig seconden. Oh, wat een spanning, wat een druk, wat een druk. Nu op de schouders van Kjeld Nuis. Nog één minuut wachten en dan pas gaat hij opstaan naar die straat toe. Hij weet wat hij moet doen. Hij weet dat hij hier ooit 1-0-8-2 gereden heeft. Maar hij moet harder, hij moet veel harder... Dan dat, dan, dan, dan. Toen, toen, toen die wereldkampioen. Kijk hier links naast me. Dan Jensen zie ik zitten. Ik zie hier Joachim. Ik zie Keitan Boucher hier links van me. Rechts van me. Steven Groothuis. Gere Veld op de baan. Alle grote grote thuis met zijn hier aanwezig. Alle grootheden zitten hier. Keitan Boucher, laatste Olympisch kampioen op de 1000 1500 meter in één toernooi. Sarajevo 1984. Ziet hoe Keitan is opgestaan. Hij staat er. Hij tikt de vuist aan van Mika Pautela. De Fin. De man. Die euh, ja, dichtbij was. Bij een medaille. Vierde werd hij op de buurt. Geen vijf... wachten. nu, Mieke Pautela. Hij gaat op de bank seconde zitten. 20 seconden. Pautela, als altijd, hij het publiek op. En u hoort het. En we wennen maar Ja, nee, nu even niet. Dat soort kermis is niet. niet mooi. Pautela zit op de boarding. Ja, zo doet hij het altijd. Met de vuist ja, dat op de borst we slaat hij. Hij laat de spierballen zien. En komt dan nu ook het ijs op. Laatste rit. De laatste okay. keer dat er bij het mannentoernooi op de Olympische Spelen... de winnaar in de laatste rit zat, was in Vancouver alweer 2010. Shawnee Davis won toen in de laatste rit de duizend meter. Kan Kjeld Nuis acht jaar later datzelfde doen? Of hebben we de winnaar al gezien? Is de winnaar Lorenzen? En wat doet Pautela, die in vorm is? Waar die Bam, we zijn weg. Goed weg. Nee, nee, nee. nee, nee, nee oh, nee, shit. We zijn niet goed weg. Nee. Oh. Rustig even. Sorry, sorry. Hou, hou je in. Hou je in. Nee, maar dit is een heel veel, want het is een valse start. Maar hij ze hebben op het heel laat teruggeschoten. Er dus zijn vier, vijf slagen maakt hij al. Dat is energie die je verspilt. En dan moet je over nu opladen. En het is al de laatste rit. En iedereen weet, als je in die laatste rit zet... en dan een valse start maakt... Ja, dan, is, dan valt die spanning weg uit zo'n stadion. Dus hij moet nu herstellen. Hou je rustig, Kjeld. Kjeld je rustig. de valse start van Ole Herman Surly uit Noorwegen. De, assist, of ja, de tweede starter naast Jan Zwier. Die startte de 500 meter. Surly mag dus ja. deze afstand starten. Man met een baard en een snor en voor de rest een kale hoofd. En dan aan de achterzijde heeft hij dan nog een, uh, een klein plukje oh, haar. Ja. Een klein staartje. Goed, Nuis terug in die binnenbaan. Knikt een keer naar de starter. Om, zo, dat hij weet, de de weet de dat de hij de het was. Van, hij heeft een coole blik. Dat wel. Knikt nog een keer als de starter... Nog een erop oproept dat het Nuis was die de fout maakte. Hij oogt koel, cool, hij is zelfverzekerd, oh. hij weet dat hij het kan. Hij reed oh. 1.07.64 in TIAF bij het Olympisch kwalificatietoernooi. De snelste 1000 meter ooit op zeeniveau. Nog altijd. Ook al heeft Lorentzen 107,99 gereden. Ready, bam. Goed, weg. Goed weg, goed weg. goed weg. Nu goed gestart. Keltnuis Nuis in de binnenbaan. Doe het nog een keer, Kelt. Wat je deed op de 1500 meter. Hij schaats richting Poutela. Maar die kan natuurlijk ook heel goed starten. Daar heeft Keltnuis Nuis wel wat aan. Zij aan zij uit de eerste bocht. En dan door het oh, uitversnellen. opening goed uit. in het voordeel dit van Nuis. uit. uit. 16,31. 16, de ste van de seconde 16, van 16,31. 31. Dit zit heel goed hoor. En wat een rustige klap. Wat een macht in zijn slag. Dit is maar hoe we het willen zien Kjels. Alles onder controle. Heel goed rijden. 600 meter zo die zegt Na die eerste volgende ronde kun je een rondje 24 neerleggen. Eén rondje vierde. Geef me 24-8. Geef me 24 8. En wat gaat het worden? Nee, 25-0. Hij heeft driehonderdste van een seconde voorsprong op Loris. En dan gaat een heerlijke kruis tegemoet. Hij haalt nog wel. Nee. Ja, hij moet nee. gelijk naar binnen toe. Want Pautela valt al stil. Dit is een lastige kruising. En besluit om voor Pautela langs te kruisen. Dat lijkt me een goed besluit over Pautela. En nu. De laatste binnenbos voor Kjeld Nuis. Is hij onderweg naar de Tweede Olympisch Gouden Medaille of niet? De laatste meters is ja. in. 1 0 Nee! Ja! 1 0 ja. ja. <laughs> Het is de Tweede Gouden Medaille. Voor Kjelt Nuis. 400ste van een seconde. 1,0795. Jongen, jongen, jongen. Wat was dit spannend? En wat kwam die tijd van Lorentzen dichtbij? Maar hij staat er. Hij staat er. De 1 achter de naam van Nuis. En dat groene vlak voor hem. Nuis pakt de gouden medaille op de 1000 meter. 1,0795. 1,0799. Lorentzen 2. En Taiyun. Kim namens Korea pakt de bronzen medaille. Kjeld Nuis met een gezicht van ongeloof. Maar je hebt het echt gedaan, jongen. Je hebt het echt gedaan. De dubbel, de dubbel. Voor het eerst sinds 1984 slaagt iemand erin om olympisch kampioen te worden. Op de 1000 en de 1500 meter. De voornaam Kelt, de achternaam Nuis... 1'07'95. Het werd een echt mooi duel Nederland-Noorwegen. En het duel wordt gewonnen door Nederland. Door Nuis. Maar wat wat het, een mooie wat rit. Was het spannend, wat even. was een spannend. Alles zat tegen. Valse start. Die kruising, ik dacht het gaat helemaal mis. En dan op, puur op kracht erop, inhoud. Hij haalt nog op binnen, ste van een seconde. Hij is de koning van de spelen. De koning van de spelen heet Kelt Nuis met zijn tweede gouden medaille. Op deze laatste individuele, of tenminste laatste traditionele afstand... moet ik zeggen, van dit schaatstoernooi. Pakt hij het goud, hij schaats terug. Hij glijdt terug richting de bocht waar zijn geliefde zit... En die rent op dit moment de trap af naar beneden. En ik hoop dat ze dat dermate rustig nog kan. Dat ze niet naar beneden gaat vallen. Dat ze niet struikelt. Nuis staat daar klaar. Met de bril inmiddels in het haar. Te wachten op de rood-wit-blauwe vlag. Die wordt goed aangegooid. Maar net niet helemaal goed. Want hij moet even over de boording heen leunen. Om het rood-wit-blauw. Waar met zwarte letters Kjeld op staat. Om die te grijpen. En dan heeft hij hem, en gaat hij beginnen aan zijn erenronde. Kjeld Nuis. 28 jaar. Geboren in Zoetewaar. Woonachtig in Drenthe, in Emmen. De man van de dubbel, de koning van de Spelen. De pupil van Jack Ori Hij gaf net even het handje aan Hova Lorensen. die uh, teleurgesteld in de in- en uitrijbaan op dit moment met rondgaat. Terwijl tae Kim met de Koreaanse vlag zijn bronzen medaille viert. Hij is dus de man die het bron schrijft. Niet Mantia, niet Verbij, niet al die andere namen die we noemden. Nee, Taijoen Kim is het. Die pakt de bronzen medaille. Kjeld Nuis is begonnen aan zijn ereronde. Hij wijst richting Stefan Groothuis. Hij is de opvolger van Stefan Groothuis. Hij is de vierde Nederlander die het goud pakt. Na Itz Posma in 98, Gerard van Velde in 2002... en Groothuis in 2014 in Sochi. Maar wat was het, een close finish. Ongelooflijk, 1-0-7, 95 is de winnende tijd op deze 1000 meter. Met een heel hoog niveau, Lawrence en Zilver... Kim dus de bronzen medaille. Maar het goud gaat naar Nederland. Weer naar Nederland. Naar Kjeld Nuis. Volkomen verdiend. Wederom het verwachtingspatroon... heeft hij uit laten komen. Hij pakt hier het goud. Hij maakt zijn feestje compleet op dit moment... op de ijsbaan. Terwijl ik volgens mij... Op de achtergrond al geluiden horen van het uh, uh, Medal Plaza in Pyeongchang is Duis de vierde man hier in Gangneung met de gouden medaille, de winst op de duizend meter en die mag hij dadelijk hier in deze hal al in ontvangst gaan nemen. Het is grootheid. Een... Wat een opvolger. Wat een koning is het geworden. Ik, ik vind het zo mooi gewoon dit dat hij uh, jaren heeft hij natuurlijk dat gedoe over zich heen gehad dat hij niet kon. En ik zei vorig jaar ging naar het WK en ik, zei, ik heb het elke keer gezegd, hij gaat het gewoon een keer doen. En hij deed het vorig jaar, hij deed het ook T weer. En nu doet hij het gewoon twee keer onder de allermoeilijkste alle omstandigheden die er zijn. Het is maar één minuut, zeven seconden en 95 honderdste. Mark, maar er zat zoveel in. Ja, hier zit alles in in die rit. Zo mooi, agressieve start, zo goed schaatsen. We zien het al weken hier. Die, hij zit die, zo die zo dynamisch. Ja. Ja. Ik denk, dit, dit, dit, dit wordt de botse. Ja. Die O met uh, Potela in de laatste ronde. Ja, maar hij, hij kruist gewoon over hem heen. Hij heeft nou, veel meer snelheid. O, o, over hem heen, ja. gewoon. Het was vlak voor de bal. Ja, maar hij heeft veel meer snelheid. Dus uh, dat kwam helemaal hij goed. Had hij heeft ook het, ook het gewoon echt alleen. een andere optie, hè? Nee, nee. maar ik vond het doodeng. Ja. Ik vond het ook doodeng, moet ik eerlijk zeggen. Toen hij zeker deze ene laatste binnenbocht, dacht ik, oh, wat gaat Poutela doen? Hij heeft toch? Ja, hij heeft voorrang, maar als, Potelaar, Potelaar, als, hij, hem ergooit, de als hij ervoor gooit, is klaar. Ja, maar je, zeg, je ziet al hier dat Poutela stilvalt. En je weet van Kjeld dat hij snelheid heeft. En Poutela is een ervaren jongen die snapt. Had, die voelt dat. Kjelt die, die, die rauts er overheen. Maar het was close ruimte. hoor. Het was close. Ja. ja, wel. Hij gaf veel ruimte. Maar het was close hoor. Die tijd van Lorenz, man. 1 Ga er maar aan staan. Je, je ziet die klok in de 1-7 gaan. En dan, dan, dan denk je... Ja, zo'n seconde is zo voorbij. Maar in die seconde... Dit is sprinten. Uh, dit is zijn de kleine tijdsverschillen. De, de topsnelheid die erin zit. Die ze allebei aantikken. Dit zijn twee jongens op het toppen van hun kunnen, die we hier zien... die elkaar maximaal uitdagen. Je, moet, je kan hier niet verzaken. Je kan hier niet ergens een steekje laten vallen. En Dat Man, hebben we bijna niet met gedaan. Ook hulde voor die ah. op De derde Jong Kim. Ik de ook de, ook de, de, de nummer 13 van het WK van vorig jaar. Ja, jullie vielen echt bijna van je stoel van verbazing. Ja, ik, waar komt deze jongen vandaan inderdaad? Uh, de, de, en dan ook niet met een kinderachtige tijd inderdaad. So. 1-08-22. En in één klap het hele stadion net no. zo schor als jij. Ja, inderdaad. Ze ja. gingen helemaal uit de zak, Koreanen. Ja. Een fantastische sfeer hadden we meteen mee. Wat, ja. wat een geweldig mooie wedstrijd. Dat is het we zien het een paar keer. Hè? Met Cha op de 500 ja. meter. Die wint. Uh, hier heet uh, uh, Tim. Ik moet, er, <laughs> ik moet er even een keer heel goed kijken. <laughs> we <laughs> kennen hem allemaal. Hij doet mee. Alleen uh, dat hij hier op het podium staat. Ja, dat is ook wel wat die Koreanen hier voor elkaar hebben. hoor. Uh, we hebben heel lang uh, Sung Hoon Lee niet gezien. Die staat hier weer. Dus het doet iets met die Koreanen. Ze staan hier en, en ze hij, staan er goed hij voor. Hij legt de lat ook zo lekker hoog. Ja, dat was, ja weet je. de jongens zien het ook. Van, hè? wat krijgen we nou? 1082. Ja, dan dan, weet je je ook, dan moeten wij het ook kunnen, of niet? Jawel, maar die tijd, hebben. wij zeiden hier meteen al, hè, rond 1 0 wordt gewoon de tijd. Dan ja. gaan we nu net onder. Dit was verwacht. Dus Kjeld okay. schrikt ook niet van die tijd verloren. Zij weet dat dit kan. Stefan, uh, toch even een momentje. Ik zag jou naar voren gaan, hier, aan, aan het hekje, aan de baan. Je maakt even contact mm -hmm. met jouw opvolger. En je ja, hebt ja. het gefilmd, hè? En ik heb ja, het gefilmd. Is. En dat mag ik niet op de social media zetten, want dan ben ik mijn accreditatie kwijt. Okay. Dus wie weet uh, komt het een andere keer nog. Maar uh, hoe vond je dat? Ja, dat, dat vond ik wel echt heel bijzonder. Inderdaad, inderdaad ook wel even het besef van dit was mijn race. En dat hij dan uh, toch opgevolgd ge, op mag worden door uh, iemand die zo'n grote klasbak is en ook gewoon echt een goede vriend van mij is natuurlijk. Juist, dat, dus die, zeggen, die combinatie. Teamgenoot, Nederland, alles bij elkaar is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Echt apart. En jullie hadden echt even contact? Ja. Nou ja, goed, dat illusie had ik wel. Ik ja. weet niet of hij me echt zag, maar volgens iedereen, Erbe, Mark, iedereen, we stonden allemaal te schreeuwen hier natuurlijk. Ja. Maar ja. volgens mij keken we elkaar wel even aan. Ja, ja. je ziet het in de stadion niet moeilijk. Dus, hij uh, wees naar je. Echt ja, ja, Nee, Ik denk al, hij zag me wel volgens ja. mij. Ja. dat is uh, mooi, heel mooi. Echt een schitterend moment. En dat is, ja, en dus we zien die beelden weer dat ja. dat Jack Orie, de, de, de, de coach, de allerbeste, ja. Ja. Maar Mark, jij zegt van, oké, okay, hij zag die tijd en hij wist, ja, ik kan dit. Maar tussen. Kunnen en doen. Ja, nou, dat is het verschil met Kjell Nuis dit seizoen. Nou, vorig seizoen al, hè, toen hij ja. wereldkampioen werd hier... Het kunnen en het doen. Wij, wij, wij kennen hem allemaal al jaren. En als klein jochie van 1920 kwam hij bij mij in de ploeg. En toen, toen wisten we meteen al... Oh, hier gaan we een hele zware dobber gaan hebben. Deze jongen die gaat, echt, die gaat ons verbazen. Die gaat ons misschien ja. er meteen al afrijden. Dat begon hij ook al meteen te doen. Alleen wij wisten ook... Hè, kijk, Stefan, even aan allebei. Als je in de kleedkamer zit en de druk is hoog... Ja, dan zijn wij net iets meer ervaren. Dan weet je, nou, kom maar op. Mm -hmm. Ik kan je hebben. Alleen uh, dat is hij nu voorbij. hoor. Dat is hij nee, nu in de kleedkamer. Maar hij heeft wel twee keer de speler gemist. Twee keer de speler geweest. Maar nu een dubbele gouden medaille op de yes. 1500 meter. Hè? Voor het eerst sinds Gaetan Boucher, volgens mij. Wat Dat een mooi 84. Dit mooi is echt heel, heel knap. Maar hij geeft ook, ook diepte aan zijn, aan zijn medailles, inderdaad. Hij heeft het gewoon moeilijk gehad, inderdaad, die twee spelen. Ja, we gaan naar Bert Maaldink. Die staat met Jacques binnen De coach. Ja, gefeliciteerd, Jacques uh, Hoe geweldig is dit? Ja, dit was echt wel zo spannend. Ik vond het zo spannend... Want Kiel Dree in de laatste rit. En de laatste rit is gewoon een moeilijke. Op een de Olympische Spelen in de laatste rit. En dan ook nog een valse start. Ja, dan uh, krijg je toch wel een klein beetje zweet in mijn rug. En dan ook nog zo'n wissel. En dan nog zo'n wissel. Ja, dit was echt super spannend Maar ja, hij flikt het. En uh, hij trekt hem naar me toe. Geweldig. Echt super klasse dat hij dit, dat hij dit zo in de laatste rit flikt. Ja, van de man waarvan we altijd zeiden van... Uh, hij is moeilijk kool te houden. Ja, dat is hij mooi verleerd. Ja, dat is toch zo? Ja, geweldig. Ik bedoel... Uh, die jongen die is ontzettend flexibel. En je ziet gewoon, die, die heeft zich alles maar verbeterd, verbeterd, verbeterd. Ja en, hij, ja, en hij heeft een paar vervelende tegenvallers gehad. Maar ja, uh, dit is dan uiteindelijk toch gelukkig het resultaat. Ja, hij kan hier nog niet staan, want hij moest vaak gehuldigd worden. En daar is nog even geen tijd voor. Wat zei hij, hoe reageerde hij het eerst tegen jou, toen hij je net zag? Dat kan ik niet zeggen, wat hij allemaal zei. Waarom niet. Nee, dat is meest... Ja... ja zit... doe eens een poging. Er een paar vloeken tussendoor en zo. Ja... Hij was eigenlijk ook een beetje... Ja, dit komt wel op zo'n jongen af. Als je, als je dubbel goud wil in de Olympische Spelen... Ja, dat betekent wel wat als je er jaren naartoe werkt. Ja, en wat we dan zeggen, dat is dus ons. Ik dacht dat er nu een dubbele punt kwam. Nee, doe ik niet. Maar inderdaad, wat jij zegt, twee keer goud hier... Ja, dan is hij de succesvolste schaatser uit het schaatstoernooi. Twee keer goud. Ja, ja dat klopt. En je Benaga, maar hij heeft er twee, ja. Tuurlijk, en is er niemand die... Nou, nee, zo. Nou ja, dat tot daar aan toe. Hij doet wat hij moet doen en... Uh... Hij, hij staat hier twee keer aan de start uh, waar hij kan winnen. En hij trekt hem twee keer naar hem toe. Ja, ja niks van te zetten. Dat is echt super, super cool. Fantastisch. Hij gaat nu lopen voor zijn medaille. Naar zijn medaille. Ja, geweldig. Ik ga er even van genieten. Jij ook. <laughs> Dank je. Hoi. Daar komen ze aan. De mannen van de duizend meter. Een Koreaan, een Noor en een Nederlander. Mag op het middelste het hoogste podium staan. En Sebastian Dierman doet natuurlijk je verslag. Het is een week geleden dat we dat voor het laatst zagen op deze baan. Esmee Visser toen, na de vijf kilometer... mocht zij het goud in ontvangst nemen. En nu uh, voor de tweede keer dit toernooi... Kjeld Nuis dus, die daar uh, naar het midden van het podium toe loopt... met de handen voor de mond. Ja, ook hij zal wel wat zenuwen hebben gevoeld. Met die 1.0795, terwijl uh, Gaetan Boucher vriendelijk zwaait naar ons... en uh, ons net inderdaad feliciteerde. De laatste man... De Canadees die als laatste de dubbel pakte in 1984 in Sarajevo... won Boucher de 1000 en de 1500 meter. En hij heeft een grote glimlach op zijn mond. Hij zal genoten hebben ook van de rit van Nuis van de Spanning. Terwijl nu de hoogwaardigheidsbekleders worden voorgesteld. Het is de Indonesiër, uh, Ser, als ik het goed heb... die uh, de medaille mag gaan uitreiken. Ja, een medailleuitreiking dus nu meteen omdat morgen die massastart is. En het IOC niet het risico wilde lopen. Dat er een deelnemer uit die massastart vandaag op de 1000 meter. een medaille zou behalen. Waardoor dus morgen die ceremonie op Medals Plaza helemaal de mist in zou gaan. Kjeld Nuis die wacht gespannen en rustig af. Hij schudt de benen op dit moment los. Kom maar, zal hij denken na. Het is nog niet zover voordat we voor de zevende keer op de lange baan een Nederlander op het hoogste treetje gaan zien springen. Voor de achtste keer dit toernooi in Nederland... staat vijfde in de medaillespiegel. Met acht keer goud, zes keer zilver, vier keer brons. En als eerste de verrassing uit Korea. Daar horen we de Koreanen weer. Gastvrij als ze zijn. En chauvinistisch eveneens, Tae-Joon Kim. 23 jaar. Ik zei het al, één keer top 10 gereden... de afgelopen winter in de Wereldbekers. En Tae-Joon Kim staat nu op het podium... Na de Olympische 1000 meter. Hij pakt de bronzen medaille. De nummer 30 van vier jaar geleden in Sochi. Het kan verkeren. 1 22 reed hij nu. Thaï Kim. Hij heeft de bronzen medaille inmiddels omgehangen gekregen. Hij krijgt er nog een mooi presentje bij. Deze mensen krijgen dus meteen alle cadeautjes. Alleen niet dan de mascotte, niet Soehoerang. Nee, de hoofdprijzen meteen. In dit geval de brons voor tae Kim. En dat is voor Korea inmiddels alweer de vijfde medaille... van dit uh, schaats-toernooi. Nul keer goud, maar wel drie keer zilver. En twee keer brons. Die tweede brons is dus behaald door tae Kim. Dan het zilver namens schaatsland Noorwegen. Hij pakte het goud op de 500 meter. Koele kikker ijskonijn, verslagen op de 1000. De teleurstelling te af te lezen van het gezicht van deze Howard Lorensen. Hij was er dichtbij. Hij was dichtbij de dubbel. Dat was nou ja, dan de tweede keer geweest naar Eric Heiden, Maar dat zit er niet in voor deze 25-jarige Noor. 107,99 was hard. Ongelooflijk hard. Het was knoepert hard. Maar het was net niet hard genoeg voor een tweede gouden medaille. Zilver resteert voor Lorensen. De vierde medaille voor de Nooren tijdens dit schaatstoernooi... Lorensen dus goud en zilver veroverd. Noorwegen goud op de ploegenachtervolging. Pedersen brons op de 5000 meter. Noorwegen doet weer helemaal mee in de schaatswereld. En dan het moment daar. Hij staat mooi klaar hoor. Met de borst vooruit. Het gezicht zo'n beetje half omhoog. Kjeld Nuis beweegt een beetje heen en weer. Terwijl de speaker op dit moment hem aankondigt. Netherlands Olympic champion. Hij woont in Emmen. Kjeld Nuis. Hupsakee, de sprong van hem. De twee vingers bij beide handen omhoog. Ten teken dat dit zijn tweede goud is van dit toernooi. Hij maakt een rondje bovenop het podium. Weer de V te zien. De twee vingers naast elkaar. De wijs en de middelvinger. Als hij nu buigt met de handen op die bovenbenen. Waar hij al die kracht vandaan haalt. Waar die spieren zitten. Die al die kracht weten over te brengen op het ijs. Die zo nu en dan bijna uit dat pak spatten zo'n beetje. En die hem brachten tot 107,95 vandaag. 400 sneller dan Lorenzen. Hij pakte de gouden medailles even goed beet. Hij schudde er eens een paar keer goed aan. En hij heeft hem, zijn tweede goud. Presentje erbij. Presentje de lucht in. Een buiging richting het publiek. Nee, dat zit er nog niet in. Nee, hij zwaait rustig en koel. Cool. Ook richting zijn geliefde. Richting zijn vriendin. Poseert alvast voor de fotografen. Met het goud en het presentje. Daar is weer een handdruk. Rustig bedeest met Lorensen. Ze gaan alvast poseren voor de foto, maar we krijgen eerst nog het volkslied. Het Wilhelmus gaat schallen hier door de Gangneung Oval in Gangneung. van deze Olympische Spelen voor Nederland. De zevende behaald op de lange baan... door de man die eerder al de 1500 meter won... keurig meezong met het Wilhelmus. Zijn ha-band weer in doet en dan uh, de interviews gaat geven. We gaan hem dadelijk horen over deze zenuwslopende 1000 meter. Hij wint hem 107,95. De winnende tijd van Olympisch kampioen Kjeld Nuis. Er was maar dit op tijd voor het volkslied Nuis... Alle dingen af. En dat was voor het eerst. Dat is een bijzonder moment hè, dat we hierbij zijn eigenlijk. Voor het eerst dat we het volkslied horen op de schaatsbaan. Ja, mooi. En de medailles uh, krijgen we meteen omgang. Daar hebben ze die ook meteen. Dat is ook lekker. Hè. Dat, je je niet, dat is toch veel beter zo dan dit Middelplaza. Ja, nee, middelplaatsen. Ik heb het in Fankhoever ook meegemaakt. Dan beleef je het eigenlijk nog een keer. Dat is ook wel leuk. Ja. Als je een dag later nog een keer beleeft. Maar ja, het zit tijdtechnisch uh, wat lastig in elkaar. Je wil gewoon meteen die medaille eigenlijk herspotten. Dat is gewoon het ding. Dat, dat is de bevestiging van waarvoor je, het, waarvoor je het doet. Was dat niet voor het eerst in Vancouver? Bij Alplaas? Nee, nee, nee, in uh, Turijn was het ook al zo. Okay. Ja, ja. Ja, het was binnen de stad. dat was uh, prachtig, dat was waar ook. Ja. Maar voor hem is het natuurlijk wel heel mooi. Hij heeft beide gewoon meegemaakt. 1500 ja. met ons plaza. En hier, <laughs> ja. dus uh, mooi waren het niet. Wat ja. wil je nog meer? Geld nou nee, wat, een... wat een speler voor hem, zeg. Ja. So. Nou, en toch ook wel weer lekker dat we die Noren hebben verslagen. Ja. <laughs> toch? Ja, het is natuurlijk heel mooi, hè. Een wedstrijdje nederland noorwegen Maar die willen we wel winnen, ja, ja, natuurlijk. Ja. <laughs> nou ja, het was spannend. En die Noren zaten nee. natuurlijk in een goede flow. Maar dit is wel echt een... een... Ah, en Lorenzen legt hem er ook op, hoor. Zo, hé. Wat een... Wat een tijd, die 107.99. Hij, hij stijgt ook boven zichzelf uit op een ja. Waagland-ijsbaan. Uh, dus uh, wat Jack al terecht zei... Hè, de, de druk die hij erop legt, die is immens. Ja, maar ook, ook de, de druk die hij zelf, zichzelf oplegt natuurlijk. Jullie hadden hem allemaal op de nummer 1-positie staan. En, en hij zelf ongetwijfeld ook. En dan, ja, dan moet je het waarmaken. En, en dan heb je een wat, wat, wat moeilijkheden te maken. Valse start... Maar moet ook uh, niet vergeten dat inderdaad het niveau echt heel hoog is. Want ja. we doen net alsof 179 heel normaal is. Nee, maar, ja. uh, tot twee jaar geleden. Twee jaar geleden deed ik nog mee. Toen werd er echt niet zomaar onder de 18 gereden. Sterker nog, 13, 183, 184. Dat waren de toptijden. En we zitten nu, zijn we al naar de 17 verschoven. Uh, ja. Het gaat gewoon vreselijk hard. Ja, en dan met een valse start, hè? of maakt dat niet zo uit? Nou, vroeger wel is met Kjeld. Dat had hij wel vaker dan. En in de laatste rit, en een valse start. En dan, ja. uh, dan, dan kan het knikje nog wel eens komen. Ik heb het wel eens rechtstreeks uh, met hem meegemaakt. Ja. Uh, maar nee, dat lost hij heel goed op. We maar gaan, gaan kijken het? wat hij zo gaat zeggen. Ja, zeker. Kjeld thuis. Olympisch kampioen, duizend meter. Ja, enorm gefeliciteerd. Hoe mooi is dit? Oh man, dat was zo... spannend.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 En toen, uh, uit de tweede was ik weg, maar echt een zenuwen gierden door mijn lijf. Maar Ik zat er zo lekker in, ik kon gewoon elke bocht zo knokken. Klein foutje bij de uitkomen van de eerste bocht. Ging bijna door de lijn, ik Dacht oh, niet, niet disqualificeren. Dus ik over die lijn heen en gewoon door en door. En dan... ja, Kom je bij die wissel? Ja, ik kon mijn tijd niet... Uh... Ja, die wissel, ja. Oh. Ja, serieus even, want uh, ja, daar had het nog mis maar, kunnen gaan, hè? Ja, ik dacht alleen maar shit, hier heb ik niks aan. Dat was het enige wat ik dacht. En uh, ik dacht hop, erop en erover en... Ja, dan maak je het af en dan was het echt, ik denk wel 100 meter gezocht. Nou of ik een een achter mijn naam zat. Die, die stond erna, toen ging ik, echt, toen ging ik helemaal los. Ja, nog even terug naar die kruising, want die Pautela deed dat toch wel netjes. Die hield, uh, hield in, dat moest hij ook. Maar ja, als zo iemand dat niet doet en niet in zijn achteruitkijkspiegel kijkt, dan heb je dat weer. Dat is zeker waar, maar uh, dat maakt allemaal niet meer uit. Hij hey, maakt allemaal niks meer uit. Zag je die één staan? Ja, echt mega vet. Echt zo kikken. Zo, ik had er zo op gehoopt. En, uh, iedereen zei het al de hele dag: van, fuck, dit zit er gewoon in. En, uh, ja, dan moet je gewoon cool blijven. en Dat ben ik gebleven met, hè. zo super trots. Kun je nu, hè? Ja. Ja, is ben ik misschien wel het meest trots omdat dit uh, gisteren in de laatste rit, en tegen jezelf zeggen van... oké, okay, dat heb je in de World cup en dan sta je ook op één. heb je zo vaak die laatste, laatste rit gehad, maar dit is echt gewoon een andere koek. En uh, ja, het is wel gelukt. Ik heb er gewoon twee. Ja, maar... Van twee, en de meest succesvolste schaatser succesvolste op deze speler natuurlijk. Want dat was ook een beetje de inzet tussen jou en Lorenzen. Oh ja, dat is het zeker waar. En dat was absoluut een strijd, alleen dat heb ik tijdens de rit niet gevoeld. Ik dacht alleen maar, oké, okay, diep zitten, gas geven, diep zitten, gas geven. Dat is, dat is, uh, dat is goed gelukt. Ja, je komt in allerlei leuke rijtjes terecht. Want dit is de derde keer dat er een schaatser op de Speler de 1000 en de 1500 wint. Dat ben jij. Te gek. Moet je die andere twee trouwens? <lacht> nee. Erik Heiden Oh ja, wist ik wel. Ja, en de andere weet ik niet. Etan Boucher? Oké, okay, nee, geen idee. Geweldig. En dan ben je ook, als je het Nederlandse rijtje kijkt... dan sta je in het rijtje van Posma van Velde Groothuis...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 Zo mega knap. En ik had gisteren met Kramer over die zei ook gewoon... gas blijf nog maar rustig. Je rijdt, je rijdt gewoon super goed. Weet je? En, uh, ah, bij deze tanks. Ik heb veel van hem geleerd. Uh, ook misschien wel echt, uh, echt prof worden. En vorig jaar was al de een na de andere gouden medaille hier. Van ons team. En uh, nu waren we goed begonnen. Helaas had Kramer die tien niet pakte. Maar uh, we hebben de, de smaak gewoon zo goed te pakken. En we hebben elkaar gewoon op en top gemotiveerd. En... Uh, Patrick vanmorgen die moest trainen. Die zei ook van: uh, moet ik nog wat voor je doen? Weet je wel, zo gaat het gewoon. Zeg je dat? Smeekers was een dagje naar, uh, naar Seol en die vroeg nog en ging het inrijden lekker. Weet je wel. Je, ze, ze zijn gewoon met elkaar bezig. Uh, heel mijn familie is hier. Dat is echt ja, zo mee. Ik meek. ben blij, want je vrouw ook. Ja. Ook bij die valse start. Nou, die ja, ontplofte. Oh, ja, dat zal wel. Dat zal wel. wel. Ik, uh, ze stonden daar ergens en uh, die hebben zo giga meegeleefd. Staan ze hier met al die maffen oranje kleding. Jongen. Ik dacht: oh, ik moet het gewoon, natuurlijk uh, moet je het niet voor iemand doen, maar je, je voelt wel gigantisch die druk hoor. En dan, ik heb de hele week zelf ook tegen jullie gezegd. Ik zeg, dit is gewoon een wedstrijd als alle anderen. Maar nu voel je wel dat die, uh, die druk is giga. Maar je zei wel, als ik alles doe, uh, goed doe wat ik moet doen... dan win ik hem, dan rijd ik iedereen naar huis. En dat doe je dan ook gewoon? Ja, heb ik gedaan, maar het, het verschil kon zeker... toch wel overmoed achteraf? Dat je dacht, van nee. OG, had ik het maar niet gezegd. Nee, want ik, uh, het punt waar ik mijn hoogste snelheid haal... laat ik het eigenlijk liggen. Ik loop uh, niet een goede binnenbocht. En daar moet ik gewoon naar binnen trekken en hier vol aangaan. En dat was daar een beetje ho, ho, ho, ho. En dan kom je net niet tot die topsnelheid. en dan rijden zo nog 2-10 af. mooiste jij zei net de laatste rit. Dat is wel de moeilijkste, want zo vaak is het niet gebeurd... en de laatste rit, het gebeurt. Want dan nee, is de spanning en de mensen leiden niet meer in de rondte... en dat gedoe. En dat lukt jou ja, Ik kreeg gisteren nog te horen, het is nooit in de laatste rit. Ik thanks, dankjewel, die druk voel ik al. Ja, weet je, ik, uh, ik heb geprobeerd om het uh, net zoals alle andere wedstrijden... te benaderen, maar... Uh, het was lastig, maar het, is niet het, eind, het eind, einddoel is gehaald. Het is gelukt. Yes. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Oh, bedankt. Kjeld Nuis. Prachtig interview. Waar er heel veel in zit. Wat ik zeker nog even wil bespreken met de tafel. Maar die is uitgebreid met Ronald Mulder. Hij heeft niet alles kunnen horen. Ronald, welkom. Laatste stukje. Ja. Laatste stukje. <lacht> Hoe heb jij hier naar gekeken? Ja, ik was natuurlijk vooral supporter van voor Kuiven-Buyen. Uh... Ja. Ja, Kjeld reed een... Je hebt waarschijnlijk... ook een oranje hart, hoor. Ja, ja zeker. Ja. Kjeld reed gewoon een waanzinnig mooie rit. Ja. Uh, ik vond zijn tweede bocht, dacht ik hem even dat hij hem daar verloor. Maar ja, daarna reed hij hem gewoon weer hartstikke goed, uh, goed door. Ja, ja, heel knap. Um, het begon natuurlijk met die valse start. Hij heeft zegt ook zelf... Ja, hij stond echt te bibberen. En eigenlijk was hij blij met zijn valse start, als ik hem goed begreep. Nou, hij ik zei weet van, niet. Ja, ik, zat, ik stond niet lekker. Ja, volgens mij was hij goed weg. Alleen... Uh, dat hebben we al eens eerder gezien, dat hij dat vals startte. Uh, en dan wordt, het, dan, wordt het, uh, dan wordt het heel penibel. En heel, ja. en dat gaf hij zelf ook aan. En dat is de winst die hij heeft, wat hij vertelde. Dat, ja. dat hij daar nu goed mee om kan gaan. En de zenuwen gieren door, door de keel, maar hij heeft dat dus goed om kunnen zetten. De, uh, herkennen jullie dat, dat het ene keer misschien dat het in je benen schiet... en de andere keer dat het je explosiviteit geeft? Ja, nee, natuurlijk. En, en ik ken ook heel erg dat je, dat je echt net niet lekker aan de start staat. Dat snap ik helemaal wat je bedoelt. Uh, rode Kempers, ik weet ik niet van. Ken je dat? Jij bent echt een 500 meter man. Dus ik ja, heb altijd het idee ja. dat jullie dat heel makkelijk doen, die start. Nee, nee, nee, ik had er nee, iets meer moeite mee, mee, meestal. Maar sowieso ook in de laatste rit. Hè. Je ziet ja. de snelle tijd ook daarvoor. En het is geen onhaalbare tijd voor hem. Nee. Uh, alleen het was wel heel erg snel. Dus Misschien is dat uh, nog wat moeilijker. Dat je denkt, dit moet ik normaal gesproken kunnen. Maar, maar ik moet het wel even doen. Ja, dan blijft het altijd uit de uitdaging, maar dat is ook het mooie eraan. En, en daarom is het ook heel erg knap wat hij doet in de laatste rut. Ja, hij omschrijft ook heel goed dat die druk wel degelijk erg aanwezig was. Het was niet zomaar een, een, een ritje, het was gewoon niet zomaar een race. Het was echt een uh, Olympische race. En als je dan met die druk en dan die tijd moet kloppen, nou, dan ben je wel echt een... Uh, dan ja, maar zo heeft hij het ook benaderd. Hè. Als je het gaat benaderen als dit is heel speciaal, dan maak je nog erger voor jezelf. Dus ja. uh, het is heel erg... De, eigenlijk moet je jezelf een klein beetje voor de gek houden in je hoofd. Zeg maar, het heel erg doen alsof het niet belangrijk is. Terwijl je van binnen alles voelt dat het ontzettend belangrijk is. En dat komt dan na zo'n race te pas uit. En daarom dat zie je. Ja. Voelde jij, Ronald, voelde jij als zo'n zo ja. als je moet gaan schaatsen... voel je dan ook die spanning? Zo van, fuck, ik heb ja. dit een paar dagen geleden gehad. Ja, nou, en, en ik moet zeggen, als je dan aan de kant staat... dan, uh, dan vraag je je ook weer af... waarom was het een paar dagen geleden zo verschrikkelijk spannend voor jezelf? Uh, maar ja, nu voel je... Ik heb de hele dag met Kai ook opgetrokken. En dat, dat voel je gewoon... Uh, ja, die, die mannen staan helemaal strak. En dat moet ook, hoor. Ik bedoel, wil je een ultieme race rijden... heb je ook die spanning nodig. En dan kun je ook het uitstaatje zelf halen. Dus wat, wat Kjeld zegt, dat, ja... Dan kun je ook zo'n rit rijden. Je hebt het ook gewoon nodig. Het is zo belangrijk voor je. Uh, ja. Alleen dan moet je het wel doen, inderdaad. En dan moet je niet met wiebelige benen aan het schaatsen zijn. En heb je Kai voorbij jouw ploeggenoot al gesproken? Nee, nog niet. Nee, hij stond nog in de mixzone. Ja. Ja. Wat vond je van zijn race? Ja. Uh, niet goed genoeg. En vooral zijn eerste ronde is, uh, is te traag. En uh, daar verliest hij het eigenlijk Ik vond zijn opening uh, nog best wel goed eigenlijk. Zeker als je... Hij heeft zich natuurlijk met een liesblessure uh, gezeten. En, en het herstel daarvan is gewoon heel lastig geweest en kort. Uh, dus in zijn opening heeft hij het niet laten liggen. Dat was trouwens ook op de 500 meter. Dat was ook gewoon heel goed die opening. Ja. Uh, vooral in de eerste ronde waar de, de snelheid ja, op top moet zijn... Daar, daar reed hij niet makkelijk genoeg. En dat is, uh, dat is zeg maar de, de crux geweest dat hij ja, niet de race rijdt die hij wil rijden. We kunnen even naar hem luisteren. Kijk erbij. Hij werd de zesde op de duizend meter, bijna zeventiende... achter de Olympisch kampioen Kjeldnuis. Hij staat nu bij Steven Dalenboud. Ja, uh, laten we eens terugkijken op jouw race. Hoe was het? Uh, hoe was het? Ja... Ja, lastig zeggen. Kijk, voor mijn gevoel reed ik niet super verkeerd... Uh, dan valt de tijd gewoon een beetje tegen. En dan, uh, ja, dan realiseer je toch wel uh, dat je net niet uh, het niveau hebt wat je eerst had. Ja. Verbaast jou dat dan niet? Um, ja, kijk. Um, ja, het verbaast mij aan de ene kant niet. Maar aan de andere kant hoop je gewoon echt wel beter. En uh, ik reed gewoon goed rond in training alleen... Ja, ook op de 500 en uh, nu ook op de duizend. Ik, uh, ik, uh, ik mis gewoon dat 1-F. Uh, goed, dan word je zesde. Verlies eigenlijk op elk, elk rondje, opening, net even iets. Niet heel veel, maar net iets. Dat is eigenlijk het verhaal? Ja, dat is wel zo. En, uh, kijk, uh, aan de ene kant, uh, kijk, normaal gesproken... Hè, als, uh, als iemand zo'n blessure oplossing als ik had had... Dan, ja, dan is het op zich best wel bijzonder nog wat ik laat zien. Alleen... Ik hoopte toch stiekem op een wonder en uh, die had ik niet. En dan is het toch wel balen dat jouw eerste uh, ja, olympische uh, speler... waarin je eigenlijk hoopt te pieken, dat het gewoon niet lukt. En dan baal je. Ja. Hoe kijk je dan nu terug op die weken, die afgelopen weken? Kijk, uh, het waren goede weken. Ik, bedoel, ik had weinig stress. en Ik kreeg echt, echt de tijd om, om te herstellen. En daar heb ik ook mooi gebruik van gemaakt. Um, maar ja, goed, uh, het was toch te kort. Ik, uh, dat is het enige wat ik kan zeggen. Uh, ik was gewoon uh, niet goed genoeg. En nu, de spelers zijn voor jou voorbij. Uiteraard, er is nog een uh, WK-sprint. Je, ga je dat rijden dan nu of niet? Ik, niet, ik weet niet of ik geplaatst ben. Kijk, als ik geplaatst ben, zou ik er wel in afreizen. Maar uh, ja, op dit moment ben ik er niet meer bezig. en wil ik, uh, wil ik dit gewoon even verteren. En, uh, kijk, het is niet... Uh, ik ben misschien iets minder gechoqueerd dan tijdens de 500. Want de 500 was toch wel de eerste keer uh, dat je toch ziet wat je nou kan. En uh, op de Duits hoopte ik meer en dat lukte niet. En het was meer een soort van: oké, okay, uh, ik ben gewoon niet goed genoeg. En normaal is die gat niet zo groot tussen mij en Lorenz of Nijs. En ja, dan, dan kun je alleen mijn conclusie trekken dat ik gewoon niet goed genoeg ben. Had je dat gat uh, in jouw OKT-vorm, om het maar even zo te noemen... je vorm die je had bij het Olympisch kwalificatietoernooi... had je die twee kunnen bestrijden hier? Nou, nee, dat kun je niet zeggen. Dat is altijd als-als. Maar uh, ik weet zeker dat ik uh, dichterop had gezeten. Dat sowieso. En uh, ja, ik had ze meer tegenstand kunnen bieden. En dat, uh, dat kan ik nu gewoon niet. En... Ja, ik weet niet. Ik vind het, gewoon, ik vind het gewoon, gewoon een beetje kloot als je gewoon vier jaar na hier naartoe werkt. En, uh, en dan tijdens zo'n stomme OKT dat je dan geblesseerd raakt. En, en dat je dan de eerste wedstrijd pas op de Spelenweek kunt rijden. Ja, dat is gewoon ideaal. En dat niemand heeft zo'n rot voorbereiding. Ik heb gewoon echt geen ideaal voorbereiding gehad. En dan... Dan hoop je op een won en dat was gewoon niet. Kai voorbij, spijt in zijn stemmen. Uh, hij baalt natuurlijk van die zesde plaats. Gaat wel trouwens naar het WK sprint. We keer nog een keer terug bij Steve, uh, Steven Dalen. de katakom Steven. Want ja. we hebben nu de winnaar gehoord. We hebben uh, Koen, voorb Koen voorbij, moet ik zeggen. Uh, Dan nou had ik twee dingen. Kai voorbij gehoord, maar Koen voorbij nog niet. Nee, precies. Vlak voor dit interview uh, wat ik met uh, Kai voorbij had, um, kwam Koen Verwij langslopen door de mixzone hij rende in één keer door. Nou, ja, rennen is een groot woord, maar hij stiefelde uh, hard langs en achter hem aan de bondscoach die morgen bij hem, hem zal bijstaan of hem zal coachen tijdens de maastart. Uh, Geert Kuiper. Hij geeft geen interviews vandaag en dat, uh, nou ja, dat kan wel eens een keer natuurlijk. Koen Verwij is eigenlijk iemand die altijd wel interviews geeft. Dus hij wilde vandaag gewoon zo snel mogelijk op weg door naar die uh, Maastart. Nou is het wel zo uh, dat Koen Verwij morgen gewoon die Maastart rijdt. Want het had natuurlijk ook nog gekund dat na aanleiding van dit resultaat Geert Kuiper hem uit die Maastart uh, zou halen en daar dan uh, Jorrit Bergsma zou inschuiven. Maar Kuiper vertelde mij dat Koen uh, Verwij morgen gewoon de Maastart rijdt. Oké, Steven, dankjewel. Ronald Mulder, ja, jij bent ploeggenoot van Kai voorbij. Die heeft nog wel een beetje troost nodig, hoorde ik in zijn stem, ja. zeg. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk, de 500 was voor hem de opwarming naar deze 1000. Dus ik kan me die teleurstelling uh, goed voorstellen. Kijk, uh, hij was heel papier de medaillekandidaat. Uh, zeker als je kijkt naar het voorseizoen. Hij uh, werd Nederlands kampioen uh, met super, uh, super ritten. En uh, ja. gewoon, uh, tot en met het OKT was hij ook gewoon goed. En uh, door die blessure, ja, heeft dat roet in de gegooid. Ja. Met die Bitty lies reed hij nog de tweede tijd op het OKT. Hè? Op die, ja. die 500 was wel waanzinnig. Ja, nee, zeker. Dat was gewoon heel knap. En, ja. uh, er zitten zoveel adrenaline in het lijf... dat, je, dat hij het kennelijk niet voelde. Uh, ja, en dan, dan, dan rijdt hij die rit uit. En dan, hm. daarna ja, dan, dan weet hij gewoon dat het, uh, dat het mis was. Kon hij echt niet eerder een wedstrijd rijden? Ja. Je dat? ja achteraf is het natuurlijk... Uh, hè, en ik denk dat, uh, dat ook Gerard uh, met trainer... Uh, en ook de trainer van Kai, daar, daar zal naar... We gaan kijken. Maar we hebben zo, veel mogelijk, of zo min mogelijk risico gelopen... Om, uh, om het ook echt optimaal te laten herstellen. Kai heeft in trainingen al lang gestart. Uh, dat is echt al twee weken terug. Dus, uh, hij wist zeker dat hij er klaar voor was. En dan, dan kun je inderdaad net afvragen, iets anders. Zeker, ja, je kunt je afvragen, moet je dan een wedstrijd hebben gereden ja. of niet? De van een week eerder, je uh, starten misschien een keer. Ja. Een wedstrijd, een Ja, Nee, had gekund. Alleen uh, ja, de, de keuze van Gerard en, uh, en Kai zelf was uh, het niet te doen... Ja. Het is altijd makkelijk achteraf. Ik zei het ja. ook hoor. Van misschien had hij geen wedstrijden moeten rijden. Maar ja, weet je, soms pakt dit ook helemaal fantastisch uit. Ja, helaas dan nu niet. En, ja. Maar dat is, dat is rot voor hem. En die teleurstelling in zijn stem, is dat herkenbaar voor jou? Want jij was ja. ook behoorlijk teleurgesteld na je vijf. Nou, ja, nog steeds. Ja, ja nee. Dit zijn, dit zijn momenten dat je gewoon het beste wil laten zien. En... Uh... Ja, als het dan niet lukt, dan is dat... Ja, dit is voor ons natuurlijk... Hier werken we naartoe het hele jaar. En, en zelfs vier jaar. Dan, dan is dat misschien soms een beetje overdreven... omdat er ook hele mooie toernooien tussendoor zijn. Maar dit zijn, dit zijn wel de Olympische Spelen. En hier wil je gewoon laten zien wat je, wat je hebt. En als dat dan door de voorbereiding misgaat... Uh, ja, dan ga je tot de race de is dat natuurlijk nooit toegeven. Of nooit laat je dat ook überhaupt toe in je gedachten... dat dat de reden is. Uh, dus dan blijf je ervoor vechten. En dat merk je gewoon heel erg aan Kai ook. Dat hij... Uh, ja, hij is blijven vechten voor deze rit. En dan is, uh, is dit het maximale. Ja. En die teleurstelling okay. is er bij jou, dus ook ja. Nog altijd. Ja, ja ah, we... voor mij voelde dat ook zo op de 500 jaar. Daar ja. kunnen we zo nog even over doorpraten. Nationaal zou ik heel fijn vinden als dat, als, als dat lukt. We, we, we gaan zo naar één uur toe. Maar uh, nog even over de, de andere Nederlander uh, uh, Koen. Hoe moeten we uh, zijn race inschatten? Ja, hij is gewoon niet Negende in vorm. Tijd. Hij is niet in vorm. Hij loopt uh, twee, drie weken lang al uh, loopt het klooien met zijn gezondheid. Ja. Hij is, uh, en dat zie je hier, dat krijg je ook niet meer goed nu in de, in de spelen. Hij heeft natuurlijk de master nog uh, morgen. En dat, ja, dat is ook weer niet te vergelijken met welke wedstrijd dan ook. Hè. Dat is niet tegen de tijd. En tegen de tijd verlies je het altijd als je niet in vorm bent. Maar één op één tegen tegenstanders is wel echt een ander verhaal. En dat spelletje een snap die wel. Spel, uh, gaat dan ja, worden dat, gespeeld. Dat kan hij wel, alleen da daar moeten ze wel even heel goed over hebben... wat voor plan ze gaan volgen. Daar ja, moet je ook macht voor hebben, toch? Dan moet je toch ook machtig voelen, Stefan. Ja, nee, het, uh, ik, precies wat Mark zegt. Het is geen ideaal scenario nee. om Koen nu hier in deze wedstrijd te hebben. Maar als we niet moeten wisselen? En, nee, dat denk ik ook weer niet. Want je hebt gewoon ook een snelle man nodig. En een Jorrit Bergsma, sowieso een combinatie met Sven. Dat, uh, <laughs> dat is niet zo'n hele goede, als, goede combinatie. Nee, nou, goed, in ieder geval het zijn allebei natuurlijk geen supersnelle mannen. Dus dan ga je hem echt niet winnen. Uh, ik denk, ja, Koen is gewoon... Uh, ja, misschien moet je je in gaan zetten bijna. Ja, er is niet iemand die, uh, die echt beter is... Uh, in, niet bewezen beter is... Uh, nee, nee. dan Koen uh, op, op een gebied. Dus het is uh, vrij logisch. Dat, uh, dan moet je ook vasthouden aan dit concept. En dan moet je ook niet meer gaan klooien. Nee. Dat is allemaal morgen. We moeten even het goede gevoel van vandaag nog ja, even vast zeker, zeker. zeker. We hebben genoten van een waanzinnige duizend meter. Ja. En we gaan nog even nagenieten hoor, in Radio Olympia. De nou, ja. gaat gewoon nog twee uurtjes door. Dus uh, tot uh, zo meteen. Roelof de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Vissermannen bijvoorbeeld.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 Think yes, any busy.